Goedemorgen, beste luisteraars, op deze 95e aflevering van Directofoon op uw streekradio Radio uh, Viva. Ik geef nog een paar woorden op, dat verleden wij niet, niks op gereageerd geweest is. Dus verkesbloren. Verkesbloren. Dat moet het toch in. En dan pegel. Of pegel. Wat is dat nou wel? En waar de paas dat mijn van zijn lijf, al behandeld hebben, misschien wel, maar ik geef het toch nog een keer op, betritsen betritsen. Wat wil dat zeggen? Daar draag werkersbloren, verkensbloren, pegelen of niet en betritsen. En dan vanuit Loemek hebben we met deze opgekregen, en misschien kan er iemand van Loemek een keer bellen om ons te vertellen wat ze ermee eigenlijk willen zeggen, wat dat betekenis is. Zijn zes, zeven kinderen en baan nog een Brusselij. Zijn zes, zeven kinderen en baan nog een Brusselij. Voor wat zegt u dat dan? Wat is de betekenis daarvan? En zeggen ze dat misschien ook in as? Maar het is opgegeven vanuit Lumok. En ondertussen is onze eerste klant. Is Hallo? Ja, Renee. Ja. Betritsen. Betrietsen. Ja, weet je dat dat is? Zeg het een keer. Ah, wel, als ze van het en ze zijn nog jonken. Ze zeggen zo krokig. Als je verdekken, dat zullen we nog niet betritsen. <laughs> dus, belederen. Ja. ja. Ja? Ja. En dan werd dan nog een keer gezegd ook: je hebt nog geen kommerschap. Koemerschap, ja. Koemerschap ja. ja. Dat hebben we al behandeld, dat In dezelfde betekenis? Ja, dat is een woord dat ik opgegeven aan Marcel, ja, ja, ja. hè Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, dus, en dat is een zatsel en een kindgedeelte. Ja. Dat weet ik ook gezegd, ja Ja, ja, ja. Je ja. krijg ik heel kindsgedeelte kindgedeelte mee. Ja. V of het is nog geen zatsel wat ik gekregen heb. Maar betreffen, dat is feitelijk, je ja. kunt dat zelf niet behelpen. Ja. ja, ja, ja. Dus ja. je bent feitelijk te jong verdraaien te beginnen. Ja, ja, ja. ja. Ja, terwijl ik van tijd van een alliën staan noom zoeken zei, hè? He. Ja, ze kunnen je zelf niet betritsen, dus ja. ze kunnen je zelf niet behelpen. Ja, dat ja. is het, raar. Ja. Ja. ja. Want ik had nog een woordenknop gegeven, ook dingen, Marcel Ramanant. ramanant en een tjoek. Ja. Ramanant, maar dat wel eens behandeld, hè? Ramanant. Ja. Dus overschot bedoelt u, hè? Restant? Nee. nee. Nee, Ramanant. ja, zo'n ramanant een ah. Veiligheid. Dus de moeite niet vijand te pakken. Ah, he, maar ja. ah, ja. Ah, ja. Dat is het. Ja, ja, ja, ja. Ja. En een tjoek tjoek. Ja, Weet je dat dan nog? Ja. Um, waren dat die mannen niet alleurden met tapijten? Ja, ja. Met die dingen met tapijten. Met Zo'n tapijten over hun schaver, zo. Ja. Ja. ja. En dan de. Hadden... Daar lieten ze maar splitten van de deur <laughs> open. He, als ja. die kwamen. Een ja. chukchuk. Ja. Ja. En dan hadden geklapt van de met van hè. Ja. We ja. weten dat nog, René gaat het dan misschien nog moeten weten, dat er daar van tijd aan Monsk, Monsk is wel een beetje over. Ja, ja, op de Er van tijd drie vier vrouwen stond er met curve, met vrijheid in. En met haren, Toch geweten? Nee? Tja. Uh, aan Monsk durf ik het niet zo zeggen. Ja, net als de post, hè? Geweten gaat daar een postbus, hè? Ja, ja, ja, ja die ja, grote ja, ja. bus, ja. ja. De grote ja. bus. En daar stonden van tijd drie vier vrouwen ja. met dingen met vrijheid. Met zie je bezig, lekker zelfs Ah ja, in het seizoen, ja. Ja? Maar dan stond er op de plein toch geen met, eigenlijk, hè. Nee, nee, dat was zo in... de Mollenstraat. en Na nu dat ze daar stonden, een uur of twee, zo, tot een uur of vier. Ah, ja. En de drie, drie vier vrouwen waren uit de Mollenstraat. Ja. En was op geregelde dagen, mevrouw, nee? Ja, dat was een dinsdag en donderdag. Ah, toch? Dus dat was heel waarschijnlijk lekker als met de maar Mozeilen stonden daar, want ik heb nog geweten dat ze, als ze de curve oppakken, als de champagne eraf kwam. Ja. Oh, ja. En ik kan niet meer zeggen hoe dat al zijn naam was. Dat waren we dus zonder vergunning. Ja, was... De champetter onder een heel, ja, heel, Een geel Een gele, een dikke, Robben. Robben. Ja, Robbe. Was dat dat? Als ze daar zagen afkomen, dan waren ze weg. Hè. Ja, dat kostte niet net een zin eigenlijk. Hè. Ja. <laughs> dat was een zwaar man, ja. Dat was ja. op de Brusselse Stiebech, hè? Ja. In Doorgendarmerie. Ja. Ja. Zappen? Ja. Zo, hè. Ja. Dag, hè. bedankt. Uh, nou. wel, bedankt ja. voor een telefoon. En er is nog iemand. Hallo. En ja, wel, het is dus betreffende die zes kinderen met een Brusselaar bij, hè? Ja. Wel, het gaat hier over de Brusselaar dat erbij bij is natuurlijk, hè? Ja. Wel, dat was dus vroeger jaren, toen de meisjes nog van hier gingen dienen als meid in Brussel. Ja. ja. En natuurlijk, veel van die meisjes zijn dus bedrogen teruggekomen Ze ja. waren in verwachting. Mm. In die rijke families zetten ze die de meisjes dan maar volledig aan de deur, die kwam terug ja. naar huis. En dat kind werd dus geboren. Ja. En op een zeker moment huurde dat meisje nadien. En die had nadien nog, ja, drie, vier, vijf of zes kinderen gelijk als paste. Ja. En dan zeiden ze: zij ze heeft zes kinderen en er is nog een bruslaag bij. Dus dat was dat voorkind, dat zat. Ah ja, ja, ja. Van vroeger. En zit er van valoe Nee, ik woon hier op de Moret. Ah ja, ja. En gaat dat nog een zeggen? Uh, ja, 23, ja, ja, ja. 20 jaar, ja. maar ik kom van Alst Maar mijn ah, ja. huis van Termatt. Ah ja. We hadden het vanuit Sint-Kathrine Lombeek opgekregen. En wel zelf, uh, ik begrijp het wel hoe dat in je zit. Het gezin van Pamel handelt daar ook over, dat toneelstuk, over zo'n dingen van de baron. Ja, ja. En gaan dienen en zoiets, ja. Ja, dat kwam nogal lekker veu. Dus zes, zeven kinderen en nog naar Brussel hè. dat was dus het eerste, ja. ja. Maar mag je nog een woord opgeven? Ja. Voor een Ah ja. Daar hebben we al behandeld, geloof ik. Allo, ja, dat is vermomboren als ja. momboor aannemen, ja. ja. Hebben we behandeld? Ja, ja. Eh, ja, wat is het uh, juist? De vermoenbaan, dat is dus uh, voogdijn, hè? Ja, op de ja. voogdijplaatsen, ja. ja. Ja, ja. Juist, dus eigenlijk vermomboren. Ja, ja. De vungsten zijn wat de vrederechter. Ja. Ja. ja, ja. Het grondwoord is momboor. Heeft u nog iets voor ons, meneer? Ja, eh. Uh, wacht even. Dat heb ik hier meestal gehoord als ik hier komen wonen ben. Dat is. Snoer. Snoering. Snoering? Snoering, ja. Snoering. Dat zijn maar direct niks. Wil je even aan de lijn blijven, dan ja. kun je de uitleg geven aan, aan Lode. Het zou dus ook van, van de Kanten van Oldst zijn of komen Nee, nee, nee, nee, nee Te, dus, uh, te zien op de Morit. Ik heb dat hier op de Morit voor het meest gehad. Ja. En ik heb over 23 jaar van Ja, ja, ja. Jongens, het al 10 ja. jaar geweest. Ik blijf even aan de laan, je ja. kunt u tegen Loden uitleggen. Ja. Hè. Bedankt voor het telefoon. Ja, zonder dank. Ik heb dus nog werkensbloren. Daarmee zit ik hier nog altijd met de werkensbloren. En uh, pegel of een pegel? En ondertussen is er terug iemand. Hallo? goeiedag uh, René een dag Luiden. Goed, dat is een rol. Uh, het is een een, woord, woord, woord, je woord, je nog is een keer dat is lang klein, hè? He. Ja, <laughs> dat dan ook. Is het toch niet ziek geweest? Nu, nee, nee, maar ja, ook had het, het met erbij. een en het ander bezig gezeten. Je ja. hebt nou, ja, het wel al veel meegeleefd, maar hij had het ja. nog ja. niet gebeld. Zeker dat het wat afverkensblonen zijn. Ja, ze? ik weet dat René. Normaal gezien zijn er. Uh, ik heb met het van aan goed dat er twee zouten zijn. Ja. Maar de echte benaming van werkersbloem dat is feitelijk biggenkruid. Biggenkruid? Ja. Dat leidt veel weg van, uh, wat dat ze bij ons zeggen, pissebloemen of pierrebloemen. Hè. Ja. Maar dat is uh, met een zo van een 10 tot 50 cm, dat is een vettige plant. Ja. Dat leidt plat op de grond. Ja. Dat leidt ongeveer een stengel van een 30 tot 40 cm, trek goed op de pissebloem, dat moet wel zeggen. De, uh, ja. de bloem, maar ze ja. leidt glad plat. Ja. Allee, de stengel is nog fijn, de hmm. bloemen is veel kleiner en de, le uh, de plant leidt zoveel mogelijk op de grond en dat staat in nullenbouien, zo wat je nog gaan zeggen, he, van, van een meter tot twee meter dat staat meestal in nul ja. en uh, vroeger jaren, ik weet dat nog goed, als we wel, ja we waren die kleine mannetjes we moesten dan jonge versjes uitlaten en zo ja. op, op, op de boerderij ja. en uh, als ze zo'n nul zagen he, daar waren ze zot van he, daar trokken ze drek in hè he. Oh, ja. Daar. ja En dat is zo, cellen van een pissenbloem, daar komt zo ja, van ja. die melk precies, als je ja. dat, dat wordt ook veel gevoerd aan de konijn. Ja. En als je dat uitstek, dan kwam ook een zo'n soort melk uit. Ja. Ja. Precies like als like een en dat ze zeggen. Ja, ja, ja, Maar je zegt, er zijn twee soorten. Ja. Deze soort dat heb je beschreven hebt. Ja, he. en na nou ik de tweede soort zeggen, ja. maar dat was uh, feitelijk in de tijd van de vogelliefhebber. René, gaat het op een maandavond doen, gaat ze dat weten. Uh, in een en ze zo van naar meer kunstje een kubak dat ze zijn ja. dat waren zo van die planten dat waren een meter wou, van een meter tot een meter en een half hoog van die grote ronde bloren zo he. Ja. dan twintig dat je opnieuw dat is feitelijk de morasdistel laten ze zeggen met je naam ja. en weet je waar het feitelijk veel stond? Ja. als je naar in de zomer gooit wandelen hè? Yeah. En je komt zo naar de Pekstraat, hè? Yeah. Naar de kant van het kasteel, yeah. Yeah. op de kant. Daar stond zo tamelijke oogrusten, zo van een meter tot een meter, en een half hoog, allemaal met neige uitgetande geile bloren. Yeah, yeah. En dat is feitelijk ook verkersbloren, maar dat was wel in de, in de, in de, in de vogeliefhebber zijn dingen. En die totsen, dat waren allemaal kelken zo precies, neige grote kelkje, zo van een 5 centimeter zoog, yeah. 4 centimeter Nee. allemaal met jaar op zo. En daar zat zout in. Ja. Yeah. En die, de, dat Zuid dat weer getrokken dan wij laten te dreugen en wij gewoon aan de vogels te vervoeren. Ja, ja. ja, De tegen zijn zoek is, is bloeren. Maar het is ook iets dat wildgroot. Ja, ja, het is, het is ja. een wilde plant. Het is feitelijk de echte is de morasdistel. Ja. Ja. Zeg, Dolf, nou ja. zat ik toch op een verkeerd spoor, maar ik kon dat dan toch maar vragen, misschien weet dat ook. Die grote bloeren, dat zoveel groeien op de kant van de roet, dat maar zeggen. Als sporen wat doorgeleid op die bermen. Ja. Dat echt zo uh, woekerd en, en wild is. Allee, het trekt een beetje op rabarber. Hè? Ja, ik, ik paal was, dat ik... afwerkers bloren waren. Nee, zijn dat hij niet wat de, de, de, de, de geil opkomen, komen ineens dat je naar de uit. Hm, ja, ik kan niet zeggen wat dat is, maar ik het is toch iets wild en het groeit geweldig. Het woekert geweldig aan. Ah, ja. Want is aan of van Achterpold, tegen de roet, tegen Noizerweg uh, in de vulkans. Dat gehoek. Eh, ik ga hem daar zit hij en daar zei hij... Van die dat, grote bloren zo, het is precies... A, dat dat wel een smijrwurtel zijn. Een Ja, We zo'n soort trek het op al. Wij gaan hem uit en daar komt Van Tralf en daar zit hij bij mij ja. en daar zei dat dat smijrwurtel is. Smijrwurtel. Misschien dat Zog hij niet. nog niet even gebeld. Ik in elk geval, ik uh, was verkeerd. Ik, ik paam dat dat de waren. Nee, Nee, want ik geloof niet dat dat iets goeds is. En dat is een soort uh, onkruid als het ware. Dat vliegt woeker pas niet dat dat voor de beesten eetbaar is. Ah, ja. mm -hmm. Maar ik ja. zeg het van de, van de, de echte verkersbloorn. Daar is, daar is bijna alles opgeschreven. Ja. Uh, Dolf, uh, de vogelliefhebbers van vandaag. zoeken die nog altijd die verkersbloorn op? Ik, ik trek dat nog regelmatig. Lode. Ah toch? De tots, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Maar en dan ook, vroeger. Uh, ja, nou, nou is dat er volledig afgeschaft. Hè. Uh, vroeger, uh, bij de vogeliefhebbers, uh, waar er veel dat vogels vangen vroeger ja, ja. en die totsen die werden dan op een tamelijk oude van ik nou zeggen van een halve meter oud afgesneden he. en die werden dan in het net gestoken hè ah, ja. en daar dan zoeken wat kan ik nou zeggen like als nou een distelvink of een kneuter of zo met maar jij zeggen of een raadving die hebben daar werden verzot af verzotten van dat zout hè en dat zout als even als een lockerbaard bij net, he. en die vielen op die totsen en dan trokken ze heel net toe hè ik heb daar ook op. bezig. ik klap, klap van over 30, 40 jaar. Hè. Ja. Ja, ja, ja. Je sprak daarvan een, een, een mijverken, mi wat is dat voor iets? Een, een mijverken mi dat is een eidekneuter, dat ze zeggen, oh. dat is een vogelken dat zit meest in het veld. Ja. Dat is een bruin vogelken en dat zal, uh, ze zijn gaan beginnen te broeien, hè, een volledig rode borst. Oh, ja. In de, in de, uh, in de winter is dat bruin en in de zomer is dat bruin, ja. met de buitenste vleugel een witte pennen, de staart ook nog zwijskant met witte pennen en een rode borst. Ah oh, ja, en dat is een mijverke? Ja, dat is een mijverke, ja. Oei, oei, wordt hoort dat ook nog niet René? Nee? nee? Goed, uh, Dolf, verder voor ons nog iets? Ik heb er hier nog enkel opgeschreven, geschreven, maar ik weet niet of dat zal gezegd geweest zijn. Ja. Ik heb wel een keer een opgegeven en ik geloof niet dat daar een antwoord op gegeven is. Ik weet het toch niet, maar gewoon ga dat maar zeggen, hè. Ja. Ik ga naar raga, een keer voor ik een deus slagen. Ja, voor ik een deus ja. En ik ga daar nog een opgeven, zal wel kunnen losgewaggel zijn. Je hebt dat ook al gehad? Nee, nee, je nee. blijft even aan de lijn als je wilt, ja. je kunt het Ja, ik ga dat wie al deugelen, ja. ik heb er nog, maar gewoon nog een keer proberen te bellen en ja. dan ga ik er allemaal ja, ja. even geven. Ja, ja. He. Volgende week ofzo. Ja, ja, ja, ja. Bedankt ja. voor het telefoon, Dolf. Dag hè? Ja. Hallo. Goedemorgen René en Lode. Ja, dag Herman. Dat is Herman. Ja. En een blorenman. Een blorenman, ja. Heb je waarschijnlijk al gehad? Ja. Ja, oké. Okay. Dan René over. De mazout. Ja. En het kun dan? Ja. Daar is er niet van gesproken, hè? Het kun Ja. Maar waarschijnlijk, die je dat niet meer gezien. Tussen de stoontran en de elektrische tram is er een Mazoetekun geregeld. Toch? Maar van Assen naar Ordegem stond erop. Ordegem bovenal dus. Ja. Dus alleen in die richting en terug. Een klein ook, tuit, tuit, tuit. Zo, eigenlijk een belachelijk spelletje zo. Het heeft niet lang geduurd. Hè? Nee, niet lang geduurd, nee. nee. nee. nee. Waarschijnlijk heb je dat dan mee gezien. Het is nu wel zo dat die man die daar mee reten, vanoordig hem, dat er daar van verschillende inas blijven wonen ja. zijn. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dat die hier tegen de staatsen kwamen wonen. Zeker. Nee. Uh, en dat ga niet geweten. Precies niet. En, en ik denk, als ik me goed in mijn gedacht heb, is in 35 de elektrische tram gekomen die dan ook doorgereden is naar Brussel, want tot dan toe reed er geen trams naar Brussel. Nee, Bus, hè. dat waren de autobussen van Pauwels, Dat he? waren de autobussen van Pauwels, ja, ja Just. Als Berghoem, hè. Er werd <coughs> tussen die twee, maar dat zal niet lang geduurd hebben, maar ik heb het goed geweten, ja. in het op- en af gaan naar, het school, naar de school, ja. hè, altijd aan mazoeteken en dan teutelteut, teut, en daar hing nooit een, volgens mij toch niet, een remorca. Ja, een i en en eigenlijk een, ja, speelgoed precies. Ja. Tja, nee. Maar uh, tegen dat Michelineken, zeggen ze gezoek, die madame van uh, Droesstaat, ja, uh, Lebbeek daar verleen ja. die zal zelf het busken. Ja. Uh, daar zijn we toch ook de mazoet tegen. Hè? Ja, ja, tuurlijk. ja. ja. ja. Wat was het dan? Was het waren de van vrije content als Daan reed, omdat Daan een praktisch geen lawaard mocht. Hè? Nee, inderdaad. Tegenover de stoom, Ja. Als Daan hem in gang zit, stuurt hem, bidden, hem En als Daan zijn vapeur, opdoe, en als Daan zijn he? vapeur niet afleeft, dan worden zeker wakker. Zeker als hem opreedt naar Brussel. Ja. Want als hem afkwam van Brussel, dan deed dat niet, hè? Dan volde die een uit, yep. ja, en dan was dat ja. veel stiller. Ja, hey. man, mag ik even onderbreken? Ja, dat Mazoeteken is dus de voorloper van de Mazoet. Dus de, de, de voorloper van de elektrische tram. Ja, en waar plaats je dan de Mazoet? Ja, dat was op de spoorweg. Hè. Ah. Dat was de spoorweg, hè. het andere is tram, hè. dat Mazoeteken, was een trammetje. Aha, dus de Mazoet is een trein en het Mazoeteken is een tram. Het Mazoeteken is een tram, ja. ja. Er zijn er nog wel mensen die ouder zijn dan ik, dat zeker ja. bevestigen. Ja. En dat, dat heeft maar misschien twee drie jaar gereden of, of vijf, ik weet het niet. Maar met de stoomtram heb ik dat ik weet, een keer van even gereden met schorke van de Gucht nog ja. als receveur. Ah ja. En dat was naar Aalst en in het midden, de banken stonden langs de in de lengte van de wagons. Ja. er Is dat dus recht over elkaar? Ja. En in het midden stond er een stof, een Ja, ja schijn dat je ja. dat zwet kost afkomen vandaag. Dat kan zijn. zijn. Ja. Ja. Voor zover dat ik weet heb ik het maar één keer met mijn moeder gedaan. Ja. Ja. En dat is dus een vast op. traject, dus Asse-Oordegem. Ja, maar dat was, de stormtraan ging dan waarschijnlijk niet naar Oordegem, dat was naar Haalst. Ah, ja. Maar op de, op de vervoer, op de plaats boven, op het uithangbord van thijs daar stond Asse-Oordegem. Ah, oh. Zeg Herman, ik moet nog iets zeggen. Hm? Uh, ik heb van de wijk een telefoon gekregen. Ja. En uh, van Jean van den Broek. Ja. En dan aan een uur radio gekregen van zijn kinderen. Mm -hmm. En eh, onder de 4,6 staat daarna op en de meekosten dat pakken. Ah, ja. En hij zei het maar, Notre Dame zei het, nou kan ik je klusteren, maar wie is dan Herman? hè he? eens, <laughs> ik ga letterlijk met Herman. <laughs> ik zeg, ja, ik zal het nou een keer zeggen, dat is Herman de Weert. Ah uh. oh, ja, ja, van de meester, ah oh, ja. Uh, uh. Dus. Uh, Jean heeft de eerste keer gelusterd over 14 dagen, dankzij dat nu voor radio en zijn kinderen. Hij <laughs> en, en moet maar blijven lusteren. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan nog iets Herman? Ja, zeker. Ja, dat pegelen, maar eigenlijk is dat geen ABN. Je pegel of pegelen. Eh, het is zeggen, in Vandalen staat het als Zuid-Nederlands, getypeerd. Ik heb hier uh, verschuren bij mij. Ja. En daar staat dus de pegel, het puntig teruglopend voorwerp, ja. of een ijskegel, hè, dat ja. wist ik zeker. Ja, ja. Maar dan de pegelen weet ik ook, het, zoals werkwoord, het merken, uh, meten van de inhoud van een vat. Ja, dat is het. Dat is pegel, ja. Dat ja. is pegel, hè. Ja. Dus dat beschouwde ik als, als ABN. Ah, ja, ja. Er staat dus in verguren niets ja. bij van uh, Zuid-Nederlands of zo, hè. Ja, ja, en vandaar wel. Tja, ah. ja. Ja, nee, dat is Nee. Goed, ik die knotten. Goed. Dan heb ik nog een beetje. Oh ja, van die en de Pas. Van die en de Pas. Van die en de Pas. Nog niet gehoord? Nee. Ja, nee. Uh, ja een titsken dat het al gaat, hè? Ja. Hm. Een titsken. Dat zie je de Vanille. Ja. Dat zie je de Vanille, oké, die en de Pas. Esther van geslepen. Ja, ja. Dat kunnen je zijn, hè? Ja. Dat kunnen zeker zijn, hè? er van geslepen. Ja. Uh, dat hangt aan de rubberen. Mm -hmm. En dat ze maar geen vorm. Of geen toeren. Geen ja. toeren, ja. Dan kan men een bruin niet trekken. Ja. ja maar een wit net de <grijpte> <grijpte> En dan laten oepen en een toepen. Ja. Dat is waarschijnlijk ja, al gaat. Ja, maar het is ja, voor ja. mijn papieren zuiver ja. te maken dat ik het ja. doe. Ja, uh, ja. Zuutemelk. Zuutemelk. Zoot, Zuutemelk. Ah, melk. Ja. In tegenstelling tot want ja. onze Peter sprak altijd van zuurmelk, maar dat was dan melk die zo van de koe kwam, hè. Ja, ja. Zonder, zonder suiker bij. Juist. In onze ogen was dat niet goed genoeg, dan moest een pilletje suiker bij of twee. Ja, ja, ja, ja. Mm. Hé, maar onze Peter is altijd zuurmelk, dat was dus ja, de, de melk, de normale melk. Ja. Ja, je weet, nu komt de melk van de fles en als je dan de cadeaë vraagt. Ja. Vroeger van een boer, boerenmelk. Ja. En tevoren kwam het van de koeien. Maar bij man thuis aan zijn nage koeien. Een Hollandse. Nee, nee, een, een, een, een, ja, een bruine. Een ja. bruine, ja. Een heel mager, maar niet ja. een heel goeie. Ja. Een heel goede melk. Ja, maar ja, dat, dat is zo, was zo, hè. Ja, ja, dat is He, dat was, Zij was niet mager, eh, Die zijn allemaal zo, hè. Dat zijn allemaal zo, ja, ja, ja, ja, absoluut. Het is van achter vooral. Van dat achter vooral, ja, daar, daar kon, dat kon je inderdaad een paar de zuur ophangen, op die ja, ja, uitstekende... Ja, dat, ja, dat is just, maar ze gaf melk, jongens. En zoute melk nog. Ja. Uh -huh. Herman, ja? uh, van één daar moet u toch nog even aan de lijn voor blijven. Ja, ja, maar als ik mag vragen, er ja. is dus nog iemand, dat ja. even wacht, dan ah, ja. ja, ja, kunnen goed. we eerst een andere de persoon nog ja. pakken ook, want die wacht nou toch al een beetje. Ja, zeker. Rustig. Prima. Hallo. Hallo, ja. Ja. Uh, dat is in verband met die fruitsoorten. Ja. Ik heb thuis altijd horen spreken van ossekloten. Ja. Onze moeder hier bij mij. Ik zeg, wat was dat hè? En we zeggen, dat is van die hele dikke prijmen. Ja. Eigenlijk uh, minder smakelijk om te eten. Ja, wel, ja ze zei het, Ze was eigenlijk ja. minder goed, maar ik mocht die toch. Ja, <laughs> ja, ja. We kennen ze heel goed hè. De lood hoor over een keer geschreven, misschien is dat nog verkraagbaar en dat stond er buitenop, op het eerste blad. Ja. Ah ja ja, ja, ja. En ik heb daar uh, er juist ook gehoord van uh, ook doorslagen. Ja. Onze moeder die zei dat ook als ze zo een keer rap ging opnemen, zo Vist. in de vloer, ze zo zonder ja. net te zien, kon er dat een keer doorslagen. Ja. ja, ze zeggen dat nog hè? Ja, dat we, ja. Nog, dat we het ja. courant nog gezegd Een keer rap erbij, dat is ietsjes opfrissen zo rap rap, ja, eh, okay. zonder mij te zien zo. Ja, ja, ja, ja. Dat is het, ja. Ja. Oké. Okay? Goed. Wel bedankt, ja, bedankt. bedankt voor de telefoon. Dag. Dag, Dag, Hallo. Goeiemorgen René. Piet. En, ah, Piet. Ja. Ja, uh, ja het is een van, van de Moret dat er gebeld had over een snoring. Ja. Een snoring, dat weet men toch wel. Dat is een vierkantige sjaldoek ja. ja, ja. die in twee geplooid wordt en ja. de twee overliggende... Hoeken, ja. en die zo'n driehoek vormt ja, ja. om op hun schouder te leggen. Juist. Ik denk dat dat is. Daarvan hebben wij te snurken. Ja, een pegel. Ja, ik heb dat daar horen uitleggen en ik twijfel niet aan de juistheid van die gegevens, maar boter werd in de tijd ook gepegeld om te weten hoeveel vetgealte erin was. Ja. ja. Dat was ook een pegel. Dat werd gepegeld in een nu zal dat waarschijnlijk anders zijn maar in een tijd, in een kleine melkerij werd dat gepegeld ja. met vitriol. Je hebt ook een pegel om Alcohol vast te stellen. Ja, ja. Dat is ook een pegel. Ja, de Bravers zijn er allemaal. Ja. Inderdaad. Ja, ja. Dan, rijvaart. Ik ken een van die mensen daar, uh, de Dolf is niet geloof ik, maar ik weet niet hoe dat hem juist heet, die over die vogeltjes daar, ja. dat knuddeken en dat, eh, ja. gesproken heeft, die heeft zich het woord laten vallen, rijvaart. Rijvaart, dat is ongeveer hetzelfde als aver, maar wild. En dat werd in de tijd gebruikt. Om uh, als de kinderen zilverpapiekjes rond Aver deden, maar rijvaart was daar beter voor geschikt. En die rijvaart staat in het Wild en dat was goed voor de vogel. Oh. Dus dat was voorgeleden. Ja. En dat trok goed op aver, maar het werd niet zo groot. Ja. En dan is er hier nog iets. Uh, ja, je weet wie hier bij mij zit, hè? Ja, ja. ja. Ik durf het niet meer zeggen, maar. U secretaresse, ja. Ja, <laughs> een minuutje. <hè. laughs> En dat moeten mensen allemaal laten zeggen. Ja, en en dan dat allemaal manu de Lieske, dat is de van sterkste. Nee, dat is het sterkste inderdaad. <laughs> zeg, vloeite, vloeite. ja. Van ja. stoffen, ja. ja. Hebben we gehad. En met de vloeite geven. Voilà. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dan werd hier we niet zoveel gebruikt, hè? Nee, nee, hè. nee, nee. En voilà, wat is dat? Hè? Oh. <laughs> Jumal, anani, he. Biet, anu, he. <laughs> zeg, ja, het is aan niet, het is Zeg Loda, en een van onze dochters zei dat uh, over een lieke gesproken. He. Ja, ja, zeg. Uh, ze zal dat opschrijven. Dat is absoluut interessant. He. Ik heb en woord. ze kwam vragen wat dat, dat die woord was. En ik heb u een verkeerd woord gegeven, maar ik zal u het goed opgeven. Ah. <laughs> en ik raadde ga, dada. Dat is lief van u. En vannacht heb ik nog op een ander gepaast, en daar ben ik ook een woord van kwijt. Ah. En dat gaat over van... Dat is eigenlijk nog nooit niet hè? Zeker Brussel. Ja, dat is op zijn Brussel dat ah, ze ja. dat staan. Ja. Maar dat komt toch alleszins van rond 1840-50. Allee, ja. Dus oud, hè? Ja, ja. Ah, bon. Dat is het. Opschrijven wel en ons bezorgen. Ja. Salud. Ja, bedankt. Bedankt. Ja, bedankt. ja. Bedankt. ja en er is nog iemand. Dag meneer. Het gaat hier over die grote rabarberbladeren, hè. Ja. Ja. ja, Op de talu van de spoorweg. Ja. ja, ja. Dat is het grote oefblad. Het grote oefblad. Het grote oefblad. Ja. Petacites. Petacites, hybridus. Ja, ja. En dat was, die plan is dus vooral in... Uh, we zou ik wel zeggen, die werd eh, zeer gewaardeerd tijdens de pestperiode. Omdat de mensen die wortels gebruikten, dat was zo'n beetje in een toevlucht Aha. toen. Ja, ja. Daarvoor, en dat is ook verwant met het kleine oefblad. Hè. Ja, hè. Het zijn twee planten die behoren tot de samengestelde bloemige, gelijk de pissenbloem. Ja, ja. composieten noemen wij ja, dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar het grote oefblad inderdaad, ik weet hier op de. De brugstraat op ja. de Talu tegen de sporen groeien er enorm veel. Ja. En die staan nu te bloemen. Maar het blad komt pas na de bloem. Ah ja, en ze worden groot, hè? Die en ze worden enorm. Ja, gezegd rubarberbladen, ja, ja. kleine rubarberbladen. Hè. Ja. En, maar ook, veel grijzer. Ja, ja. En hoe noemen ze dat daar uh, aan de brugstraat, meneer? Oh, dat groot toegblad, de mensen kennen dat anders niet waarschijnlijk. Ah, Omdat uh, Dolf sprak van smeerwortel? Smeer nee, smeerwortel is een fietum. Dat is helemaal wat anders. Aha. Dat is een, een ruw blad gelijk een tabaksblad. Ja. Zo ziet er dat uit. En dat geeft witte, roze of paarse of gele bloemetjes. Ah, ja. En daar komt het blad eerst en nadien de bloem. Ja. Ah, en dit is andersom. En dit is andersom. De, het kleine oefblad. Wij ja. krijgen die gele sterrenvormige, gelijk Ja. Die zijn er nu, die bloeien. En pas nadien komt het blad. Ja, ja. En dan het piggenkruid heb ik hier ook nog. Dat is ook van die familie van de composieten. Ja. En dat is inderdaad wat die de meneer vertellen, dat gelijkt, dat gelijkt een beetje met veel goede wil op paardenbloem. Ja, ja, ja. Maar het is... Het is uh, slapper van, van groen, ja. weker van blad. Ja, ja, ja, ja, En dat zijn de verkensbloren. Dat zou begeruid zijn, ja. Ja ja, ja. ja, ja, En dat is hypogeris. Hypogeris. Ae geschreven. Hypogeris ja. radicata. Hypogeris. Ja. We hebben dat genoteerd, meneer. Dat is alles. Bedankt voor ja, die uh, deskundige uitleg. Bedankt. Ja. Dank u wel. We hebben al heel wat uh, gekregen en, en de planten gezien. Van die ene plant grokten in de andere. Ja die minstens op de met stonden, daar geef ik er twee nu op. Verwoen. Verwoen. Wat willen we ermee hebben als we dat gebruiken? Goed dan nog? En dan werd er iemand wat een bichtbriefken is. Een bichtbriefken. De omstandigheden is in een brief een veertiental dagen eigenlijk blijven liggen, Jan was hier niet en zo verder. En na ah, vorige zondag heb ik dat dan gekregen en ik heb hem niet meegebracht. Maar ik moet de madame uit Merck toch echt bedanken voor al die documentatie dat erin zit en voor het plezier dat ze blijft, schrijf ze, aan het lusteren naar... Op zijn asses en al die woorden en mergtems Merchtems natuurlijk ook. Het bevestigt nog een keer dat er in Merchten enorm veel gelusterd werd. Er zijn heel wat mensen dat ons regelmatig vanuit Merchten bel. En Nostewijk gaan daar zeker een paar woorden uitpakken. Verloden zal het een goede documentatie zijn. Ik nodig de madame van al uit op onze openbare uitzending uh, de 9e maand. Hey. Eh, dat verwachten we nou zeker. Dan kunnen jullie niet tot bij ons komen, dan kunnen jullie ons niet zien en dan kunnen jullie bij ons niet klappen. Hallo? Hallo? Jawel? Ja, uh, is het René? Ja, het is René. Goeiedag en Lode, Goeiedag, dag. Ja. hier uit mijn Ja, Staf, ja. Ik heb daar juist dat Verwonen mee, mee gepikt. Verwonen, ja. Verwonen, dat is uh, kapot wonen zeker, hè? Ja, Tussen ja. Een huis uh, helemaal ontwerpen wonen zonder er iets aan te doen? Ja. Ze hebben ons huis verwoend, ja. vernegligeerd, vernegligeerd. Uh, allee, in slechtere staat achtergelaten dan dat ze het gekregen hebben. He. Grat verwoend. Ja. Grat verwoend. Daar moeten ja. we mee opletten met zo'n uurders, ja. Dus, we zitten tegenwoordig een beetje in, in, in, uh, in de flora, Ja. de en zo. Nou ja, alles komt er wat uit, he. Ja, ik, uh, ik heb twee, twee dingen, twee uh, planten hier genoteerd, uh, Zijnkroot. Zijn kruid. ja. ja. We hebben behandeld. Ja. En, dus het net, hè? Ja. ja. En wettekruid. Wettekruid. Kruid, Ja. Krijt dat jij ja, ja, op zijn achtergrond ja, ja, ja, ja, ja. Dus, hè? Ja, ja. dus dat Wettenkroot, uh, Ja, ik heb gehoord dat er een paar kenners... Uh, Flora-kenners uh, in doodzending geweest ja. zijn. Misschien kunnen die mensen dan de echte benamingen... Maar ja. Wettekroot werd effectief gebruikt als middel tegen werken, hè? Tegen de wrappen. Tegen de wrappen, ja. ja. Dan heb ik uh, een oordrukking. Uh, Godfedera. Ja. ja, hebben we behandeld. Ja. Dat, is een, dat is behandeld. Is een groetje, ja. ja. God vordere u. Ja. ja, en het antwoord was, God ja. zal dat doen. Ja. Ja. Dan hebben we twee voorwerpen uit een tijd, een kinkee en, kinke. kinke kinke ja. en, en een lambels. Een kinkee. Een kinké Ja. En een lambels. Ja. Ja, een ja. lambelsje daar hebben we het ook al eens over gehad. Uh, dat is, als je authentieke nog hebt, Die zijn zeer waardevol, vind ik. Ja. En dat is dus lampen België. Ja. Ja. Een Lambeltje. En de Kinké... Uh, ja, dan moet het, het misschien tegen Lodus even zeggen. Is het merchtems Of uh, is het van Afligem? Ik heb het mee uit Afligem. Ja. Mijn moeder was van opwek, dus ja. ik kan het niet uh, ja, ja. citeren. Het gesitueerd. Ja, ja. ja. ja. De En uh, ja, uh, met die pruimen daar, de ossenkloten, daar hmm. is ook, er zijn ook de paterskloten. Hè. Ja, als synoniemen. Ik weet het niet. Voor mij waren dat dus die, die, die, die uh, langwerpige, ja? uh, donkerblauwe bruimen, waterskloten. Ja. Je kunt door dat vanaf liggen is, hè. <laughs> ja, ik heb dat het maar... nog nooit gehoord, allee, maar... Nee. Uh, je moet, kan hè. Dus ja. dat was het voor mij, als ik dan... Moeten nog even ik blijf blijven? Even aan de lijn voor die kinkie. Ja. Ik blijf aan de lijn. Ja. Ja, ik zit hier nog altijd ja. met dat bichtbriefken. Hallo. Ja, René de Ja. Het is lang slank klein, hè? Ja. Het. We hebben er op ons lappen geweest al een echte keren. Ja. Op een joh En op Vadroei zo. Ja. ja. En ondertussen heb ik toch wel nog een echte soort gevoeld. Ja. Dat zijn Wijnpaire. Wijnpaire, ja. Calabas de la Reine is dat. Ja. En dan hebben we nog een Bos Boskalabassen. Bos Calabasen. Ja. ja. Dat was ook de naam dat Gaal tegen zat. Ja. Dat was de naam dat was van Snoiders daar ja. tegen zo. Ja. Misschien was Leeuwen nog van goed van Jang van Dus, het is Albert uh, schrijft schrijf op, boskalabassen ja, voor een pijrzoot. Dat was een van Jean zijn bekendste zouten. Waren dat een dikke? Dat waren vrouw pijren, zo, uh, niet te groot, maar wel met een geel graag kans. Ja, want een kalabas dat is precies niet klaar, hè? als het in vergelijking zou zijn. Zou het... Die moesten wel opeten, dat ze ruik waren, want je kost niet bewaren. Hè? Ja dan, dan weer een voors van binnen. Ja. En dan nog in verband met de piesgoed daar. Ja, ja. Onze mensen hebben daar al een beetje over gediscuteerd en ik heb dat aan mijn vader gevraagd ja. en die zei dus in verband met die piesgoed, dat waren inderdaad formidabel dikke eh, appels. Dus. Ja, ja. Geweldige, geweldige dikke. Ja. Uh, daarvan zouden we dus wel de indruk kunnen krijgen en dat die geweldig zwaar waren. Ja, maar ze waren licht. Hè? Maar die waren licht omdat dat vlees dus heel licht was. Voos, ja, dat was... Zo, locht, een beetje een soort ja. uh, licht, lichtvullend uh, ja, uh, vlees ja. in feite. Hè? Ja. Dus de mensen die dat opgegeven hebben allemaal gelijk eigenlijk. <laughs> ja, maar ja, uh, wel een discuteer niet, maar het, het leek maar onwaarschijnlijk een appel van een kilo. Absoluut. Ja. Maar Absoluut. als een 18 centimeter deur... Snee, dat is ook al iets. Hè. Ja, maar dat bestond. Hè. Dat Natuurlijk, er als je mee als kind recht over de deur bij ging en vroeg we dat een keer te wegen. en dan een manavond zijn duim van achterop de balans. dan word je in de waan dat dan inderdaad een kilo wogen. Want dan deed dat waarschijnlijk voor de zwans. Maar het ja. waren in elk geval enorme grote Absoluut. appel. Twee dragen een kilo, dat kan. Hè. Ja. En uh, ze zetten dan meer zo'n beetje veu. Het was een sierbimken eigenlijk. Hè. Het was zoveel te zeggen, zie ik wat ik hem nog heb. Met de parade zo. Hè? Ja, parade. Ja. Met de parade. Juist. Zeg, Albert, een biedbriefje, kennen gaat dat niet? Nee. Nee? We zijn er op aan het paas? <laughs> Moet er een keer vragen, dan weet dat. Ik je hem dan een keer vragen. Ja. Goed. We hem nog die in het een en het ander vragen van dat vrijheid uh, enzo, maar ja. Ja, het zijn vooral de, de plotselijke benamingen hè, dat we je hebben. Verstel het. Dus de, de Asserse uh, namen. Hè. Want ja, daar bestond boeken over en er zijn duizenden zootnamen hebben ze ons al gezegd. Dus je van die, Maar het is de bedoeling zo een plezante naam noteren, ja. van een pijre, van een appel en van een pruim. Hè. Ja, er gaat nog iets, Albert. Uh, ik zou graag meer roden om de even te ja, ja. babbelen over iets anders nog. Ja, bij het moment. Ja, ja dan moeten toch even wachten. Ja. Hallo? Hallo? Ja. Ah, het is Albert van Beneden hier. Ah, dat gaat ah, ja. Het is over dat bichtbriefje. Ja. ja. Ik ben in 1948 getrouwd en ik heb nog zo'n briefje moeten gaan halen bij de pastoor in de bicht. Ja. Dus hij is aan uh, het spreken en ja. dan moest uh, een briefje. En mee. dan vroeg hij dat briefje? Ja, maar, uh, ik heb bij mij nog een incident gehad met de pastoor. Aha. Ik had mijn briefje gesp brief gesproken ja. en dan vroeg ik een bicht briefje. Ja. En hij zei tegen mij: Ja, maar dat gaat hier zo niet. Hoe moest uh, dat eerst zeggen: Ik binnen zijn. vijf minuten een keer terug. <laughs> en er zat zo twintig mensen te wachten voor de bicht en ik moest ja. naar de bichtstoel en ik moest daar beginnen. Hè. En wie luimde dat, dat eerst vroeg voordat ik met mijn bicht begon? Ah ja. Ja. Dus een, dat is een big briefje, dus. En wat deden de mede nadien? Ja, ah, dan moesten we meenemen bij een deken even te praten. Just, ja. Ja. ja. Ondertussen is dat ook afgeschaft. Maar... Ja, dat is afgeschaft, uh, genoeg, ja. En nog later bestaan, als we dit ja. jaar dat gaan zegt. Ah ja, ja, ja. ja dat kan. Ja. Ja. En ik heb nog even uit Ja, in ja. Nee, dat wacht. Wordt... Uh, Sebes buiten, en dat is even aan de lijn. Ja. Ja. Wij moeten hier helaas afsluiten onze zeer drukke 95ste aflevering van Dialectofoon op Ustreek Radio Viva. Technisch.